Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft een bezoek gebracht... aan de Nederlandse militairen die deelnemen aan de VN-missie in Mali. Hij was in Gao, waar de meeste van de 450 Nederlanders zijn. Koenders bezocht Mali voor het eerst als minister. Tot vorig jaar oktober was hij hoofd van de missie. De minister bedankte de militairen voor hun inzet... en zei dat de VN-missie in Mali de gevaarlijkste is... met het hoogste aantal gewonden en omgekomen militairen. Nederland geeft 2 miljoen euro extra aan de VN-missie, zei Koenders... Eerder vandaag. Het geld is bestemd voor het heropbouwen... van het justitiële apparaat in het noorden van Mali. In Brussel verzamelen zich steeds meer boze melkveehouders... en varkenshouders met tractoren. Ze gaan morgen actie voeren om te protesteren tegen de lage prijzen. In de stad zijn maatregelen genomen om overlast te voorkomen. Toch moet rekening worden gehouden met oponthoud in de stad... en op de snelwegen richting Brussel. Morgen vergaderen de EU-ministers van Landbouw... over de crisis in de sector... Vanuit verschillende Europese landen zijn boeren onderweg om deel te nemen aan de protestactie. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en geregeld buien. Morgen begint wisselvallig, later op de dag opklaringen en droog. Het wordt, net als vandaag, 16 graden. Vanaf dinsdag overwegend droog, meer zon en hogere temperaturen. Dit was DFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen files. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Z Z Zandvoort en ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM in de avond. Ik vind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 Oh, You're Van ZFM. ZFM Zandfog. ZFM Zandfog. 106.9 FM. ZFM.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 FM met een hoofdletter zet Van Zon Zee Zandvoort en Zomberit En I know she'll be the death of me.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 I'm yeah. the yeah. www.zfmzandvoort.nl cfm escucha de rhythm from the van Zon, Zee, Zandvoort en Voorzitter,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 Si je t'aime, si je leuk pas je je me suis fait mal en mon si je je je je t'aimais à ta manière Si je t'aimais à ta manière si je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 We Burn